Kinderen van het licht, 1 Thessalonische 5 vers 1. U weet het nog, maar van de tijden en de gelegenheden betreft, of nee, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat ik u daarover schrijf. U ziet allemaal vraagtekens. Voor de vakantie had ik ruim 300 studenten waarvan ik examen af moest nemen en die moest ik ook nog nakijken, dus ik had het verschrikkelijk druk. En ik dacht, hé, hey, we gaan een examen afnemen, want ik ben een groepje studenten vergeten. En u bent vandaag student. Sommigen van u gaan al heel lang mee. Misschien kent u al vijf jaar, leest u de Bijbel. Anderen gaan tien jaar mee. Sommigen van u kennen de Heer al 20 jaar, 30 jaar, dat u werkelijk uw leven aan Yeshua gaf en dat u wedergeboren bent, dat u Hem ontvangt als uw persoonlijke verlosser en heiland. We gaan al een hele lange tijd mee, maar waar heeft Paulus het hier over? Over welke tijden? U moet de tijden weten. De vaste tijden, want Yeshua komt eraan. We hebben nog maar een korte tijd en we gaan onze heiland zien. Amen? Amen? Dus een korte tijd. Dus u weet de tijden. Ja of nee? Goed. U weet ook de gelegenheden. Nou, de tijden zijn de vaste tijden, de moedim. Een vaste tijd is een shabbat, zoals vandaag. We weten dat het altijd op de zevende dag van de week valt. We hebben ook een zevende week. Er is ook een zevende maand. Er is ook een zevende jaar. Een sabbatjaar. Allemaal vaste tijden. Er is ook een Pesachfeest. Een ongesuurde brodenfeest. Een eerstelingenfeest. Shavuot. Bazuinfeest. Die vallen op vaste tijden. Daarna komt Yom Kippur. Lof het feest. Zij vallen op de vaste tijden van Jawé. Eigenlijk kan je zien dat het een kalender is. Die vaste tijden die staan vast. Eén dag bij Jawé is als duizend en duizend jaar als één dag. Dus zoals de schepping zeven dagen zijn, is de kalender die werd, nu gebruikt, vandaag gebruikt, zevenduizend jaar. En we staan op het moment aan het einde van het zesduizendste jaar. En misschien is het volgend jaar zesduizend één. Dan begint het zevenduizendste jaar. Het Rijk, het Koninkrijk... Het millennium dat aanstaande is. En u bent het volk dat daarvoor gereed wordt gemaakt. Overal in de wereld, en u ziet het vandaag. Ziet u dat de wereld langzamerhand en in een snel tempo, nu steeds sneller, aan het zakken is. Aan het afdwalen is. Aan, naar de verkeerde kant. U ziet dat... ...de onheil in de wereld steeds groter en groter wordt. En in die onheil in deze wereld... ...die zijn climax krijgt... ...daar is een volk dat geboren wordt. En u bent dat volk. Want u wordt gereed gemaakt voor jaar duizendjarig vrederijk... ...wat komende is. Ja, dus er zijn heel veel gelegenheden. En die gelegenheden die staan vast in het woord van God, in zijn agenda. Dit is de agenda, de kalender van Jahwe. Want hierin staat precies hoeveel 7000 jaar beschreven wordt. En er staat precies aan de hand van de profeten... wanneer er een gelegenheid plaatsvindt. U kunt dat weten. Als u Daniel 9 heeft bestudeerd die zegt zeven weken staan vast... en dan zal de Messias komen... na de 69 e week... dan heeft u kunnen weten... wanneer de Messias als eerste hier op aarde kwam. Dat wisten de drie wijzen uit het oosten. Die wisten dat. Hoe wisten zij dat? Aan de hand van de kalender die Yahweh gegeven. Dit is zijn kalender. Hier staat alles vast... En de laatste generatie, dat bent u, dat zijn zij, zegt Openbaringen, zij die de geboden van de Vader doen en het getuigenis van Christus hebben. En het getuigenis van Christus is het woord van profetie. De profetie staat hierin. Alles wat gebeuren zal, staat hierin exact op de juiste tijden, op de vaste tijden van zijn kalender. Dus wij kunnen alles weten. Nu bent kinderen van het licht. Als u wandelt in het licht, weet u dat. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer... komt als een dief in de nacht. Nou, voordat het duizend jaar vrederijk begint... voordat Yeshua terugkomt, is daar nog een dag des Heren. Ik heb daar wel eens over gesproken. Dat is niet leuk... Dat is heel vervelend, maar wij moeten daar doorheen. Dat is om deze aarde, deze wereld, waarvan de tegenstander de basis is van deze wereld, hij is nog steeds, dat zegt Johannes, die zal eerst overwonnen moeten worden. Want wanneer zij, wie zijn zij? De wereld. De wereld, heel goed. Wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal er een Onverwachte verderf komen. Wie? De wereld. de wereld. Dus niet de kinderen van. Ja, weer. Niet de kinderen van het licht. Misschien heeft u wel eens. Uh, gaat u wel eens het internet op en heeft u bepaalde berichten gelezen, stond ook nog in, zelfs in de Telegraaf van de week. En u hoort steeds meer doemscenario's. Met name in de maand september. Ik lees ruim, er zijn ruim meer dan 30 berichten, doemscenario's, die zich concentreren in de maand september. Dat is volgende maand. En noemen ze ook nog een datum. 23 september. U zult zien als u de, in de, de, de berichten, als u goed oplet, wees waakzaam. En u leest de berichten dat die doemscenario's steeds meer en meer zich gaan openbaren. Eén van de scenario's... ik ga ze niet allemaal halen opnoemen. U zoekt dat maar uit op het internet of in de kranten of waar dan ook. Eén van die scenario's is dat... wanneer zij de wereld zeggen... er is vrede, er is vrede, er is veiligheid... U hoeft nergens meer bang voor te zijn. Er zal één wereldregering zijn. Er zal één wereldorde zijn. Er zal één machthebber zijn over de hele wereld. Er zal één leger zijn. Er wordt niet meer gevochten. Er zal één religie zijn over de hele wereld. Wanneer dat gezegd wordt, dat is één van die gelegenheden. Daniel 7 spreekt over het beest met de tien koppen. Dat is dezelfde beest uit openbaringen, die uit het water komt. Dat is een koninkrijk dat zich over de hele wereld verspreid is. Op dit moment, er zijn uh, 145 landen. 142 landen hebben zich al toegezegd aan de Verenigde Naties, aan de United States. En ze hebben toegezegd dat zij één willen zijn... Als één groot koninkrijk. En de Verenigde Naties die hebben toegezegd dat zij dat gaan verkondigen in september. 23 september. En zij zullen zeggen, er is een nieuwe agenda. Agenda 2030. En vanaf nu zullen wij gaan werken aan één koninkrijk. Volledige vrede en veiligheid over de hele wereld. Of daarmee deze profetie in vervulling gaat, dat moeten we maar uitzien. Dat moeten we maar bekijken. In ieder geval, als dat gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan komt onverwacht die verderf over hun. Zij die zich dus aangesloten hebben bij die wereldorganisatie. De Verenigde Naties die daar de baas van zijn. Maar ik zei al, er is een andere groep die geboren wordt. En dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Maar die dag des heren, wat is dan het verderf? Dat is hetzelfde als de dag des heren. Nou, als dat gezegd wordt, zal het geen jaren duren. Geen maanden. Ik schat, een paar weken. Spannend. Heel spannend, komende maand. Eén ding wil ik zeggen. Wat er ook gebeurt, laat u niet leiden door angst. Wat er ook mag gebeuren in september, laat u niet leiden door angst. Wij leven door geloof. Hierin staat hoe u kunt leven en dit is uw veilige haven. Dit is uw garantie om door de dag des heren heen te komen. Amen. Wij zijn geloven en we geloven dat Yahweh ons zal helpen... Ons zal beschermen tegen alles wat gaat gebeuren. Zoals de baren, zweeën en zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Zo, de wereld zal geoordeeld worden. En niemand komt daar onderuit. Vers 5. U bent alle kinderen van het licht. Ziet u wel, kinderen van de dag. Niet van de duisternis en ook niet van de nacht. Het is vrij moeilijk. Wim en ik zijn al 35 jaar de Bijbel aan het bestuderen, het Woord van God. Maar ik kom tot de ontdekking dat ik zelfs na zo'n lange tijd, en echt waar, ik heb van het begin af aan heel wat Bijbels versleten. Maar ik heb het idee dat ik misschien, en dan mag ik het hopen, dat ik maar 10% ...weet wat hierin staat... ...en dat ik het begrijp. Misschien 10%. Voor mezelf, en dan spreek ik voor mezelf. En er is nog zoveel... ...wat ik niet weet of niet begrijp. Wij wandelen al een tijd... ...in het licht. Dit is ook het licht, want het woord is een lamp voor onze voeten... ...en een licht op ons pad. Psalm 1908. Maar... Er is nog zoveel te leren, zoveel te begrijpen wat hierin staat. Nou, de weg die we gaan, misschien weten we, begrijpen we, één bladzijde heel goed, één weg. Maar wij moeten komen tot de volle waarheid. Niet één waarheid, niet twee waarheden, maar de volle waarheid. Dat kost tijd, dat kost heel veel tijd. Misschien is daar die duizend jaar ook wel... Bestemd voor, dat we daar goed onderwijs krijgen over wat Jaweh nou met zijn woord heeft bedoeld. Hoe wij daar nou precies in moeten wandelen. En dat wandelen in het licht, het wandelen in het woord, dat is zo belangrijk. Zo, so, u bent van het licht van de dag en of u bent van de nacht. Van de duisternis. Nou is dat niet helemaal waar natuurlijk. Want u kunt zich daar ook tussenin zweven. Maar pas op, openbaringen drie. Wat, als Yeshua komt en u bent lauw. Wat dan? Ja. Dus het is heel belangrijk dat u een beslissing neemt. Een keuze maakt. Want we hebben niet zoveel tijd meer. Zo, so, in het begin was het woord... En het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden. En het woord was het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Andere Bijbel zeggen begrepen. Dus het is heel moeilijk... Ook wel voor ons, voor mij althans, om dit te kunnen begrijpen. Soms denk ik, oh, geweldig. En dan denk ik, halleluja, heer, dat u mij dat laat zien. En dan een tijd later lees ik elders. Hé, hey, ik heb het toch verkeerd. Ik heb het toch niet begrepen. Ik ben niet vermaakt. Ik maak fouten. Iedereen maakt fouten. Maar het gaat erom dat wij moeten blijven onderzoeken de waarheden van God. Nou, er is een manier om daarachter te komen. Hij kwam tot de getuige om van het licht te getuigen, omdat alleen door hem, Johannes, dat een ieder, door hem, door Johannes geloof, Johannes getuigde van het licht. Johannes was niet het licht. Maar hij was gezonden om te getuigen van het licht. Nou, we weten wel wie het licht is, wie gekomen is, wie... Nou, hij zegt dat hij het licht is, Yeshua natuurlijk. Maar waarom zegt hij dat? Hij zegt dat omdat hij volledig in dit licht wandelt. Alles wat hij doet, is in het licht van de Vader. En daarom zegt hij, ik ben het licht. Want als je mij volgt, wandel je ook in het licht. Ik laat je zien hoe je in dit licht moet wandelen. Want het ieder die een kwaad doet... Niet die een kwaad bedenkt. Een kwaad, een kwaad. Nou, het woordje kwaad hier is te zacht uitgedrukt. Is vertaald uit de King James. En de King James zegt evil. Wie evil doet. En dat is, dat is, uh, dat is meer dan kwaad. Dat is alles wat tegen Yahweh is. Dat is evil. En dan gaat er, als je dat doet, haat je het licht. Dan haat je het woord van God. Dan haat je alles wat van God komt. Ik las gisteren een artikel. En het was in Amsterdam. Er was een disco. En er waren sproeiers bevestigd. En uit die sproeiers kwam bloed. En de mensen die dansen, de meisjes, de jongens, lekker aan het dansen. En er kwam bloed. En ze waren besmeurd onder het bloed. Ik heb ooit een keer een film gezien van Dracula. En dat was precies hetzelfde. Dat is evil. Dat is zo tegen Gods wil in. En daar hebben ze voor gekozen. Ze gaan naar de disco en ze laten zich besproeien met bloed. Kun je zich voorstellen? Zo ver is de wereld gedaald, gezakt. Het wordt alleen maar erger. Ik sta er niet meer van te kijken, het wordt alleen erger. Eigenlijk later, dat ze eigenlijk al opgegeven zijn. Dus best wel moeilijk om dan nog een keuze te maken voor Yeshua. Maar wie de waarheid gelooft, wie de waarheid leest, wie de waarheid hoort, wie de waarheid doet, u moet de waarheid doen, komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Dit is zijn woord, dit is zijn agenda. Dus wat we doen wat hierin staat, dat trekt ons naar hem. Daar word je van een kind van het licht. Yeshua sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht, de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Wilt u dat? Het licht van het leven hebben. U ontvangt de vervulling, de totale verlossing. U heeft al een voorproefje gehad van Yeshua bij zijn eerste komst. Hij heeft u verlost van deze wereld. U bent niet van deze wereld. U staat er alleen in, maar u bent losgekocht, vrijgekocht. Dat heeft hij voor u gedaan. Maar de totale verlossing komt nog. De totale verlossing. Ook zij die ingeslapen zijn, die zullen weer opstaan. En ook voor hen is er een totale verlossing. In het koninkrijk. Daarom is het evangelie het koninkrijk van God. Wij verkondigen het Koninkrijk, het komende koninkrijk. Het aangename jaar des Heren. Dat is komende. En dat is het leven. Dat is het licht. Het leven waar we naartoe groeien. Waar we naartoe gaan. Wat we voor ogen hebben. Paulus zegt, als dat niet uw hoop is, dan is alles te vergeefs. Want dat is onze hoop. Dat we daar komen. Alles is alles te vergeefs, maar dat is wat wij graag willen. Yeshua deed alles exact zoals hierin staat. Hij zegt, ik doe niets uit mijzelf. Alles wat ik doe, heb ik de Vader zien doen. De Vader zegt mij wat ik moet doen. Zo, so, alles wat hierin staat. De vijf boeken van de Torah, die heeft hij gedaan. Exact, zoals het er staat. Zo, we moeten heel goed letten op de wandel van Yeshua. Wat hij zegt, is enorm belangrijk. Nou, dat bent u wel met mij eens, neem ik aan. Laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, want één dag... Bij de Heer is als duizend jaar en duizend als één dag. Oké, okay, we spreken over de kalender van Yahweh. Ja, die is zevenduizend jaar. Dit is zijn kalender. Wat daarna komt, dat weet ik niet. Tot zover gaat die kalender niet. Daarna zal er misschien een nieuwe kalender komen, dat weet ik niet. Staat in, in uh, Matthäus 25 zegt. Uh, en wanneer zal de discipelen: wanneer zal het einde de tijden zijn? Wanneer komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel? En Yeshua zegt: dat is niet aan u gegeven, dat is alleen aan de Vader gegeven. Wanneer er een nieuwe aarde komt en een nieuwe hemel, dat weet ik zelfs niet. En zelfs de engelen ook niet, alleen de Vader. Dat is na deze kalender. Daarna, dat weet, alleen de vader weet dat. Over de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Goed, de huidige kalender van Yahweh beschrijft 7000 jaar. En we zitten ergens aan het einde van het 6000ste jaar. Ik zie sommigen denken, ja hoe zit het dan met de Joodse kalender? Ja, die gebruiken een andere kalender. Daar is op dit moment het jaar 5775 en aanstaande Tishri. ...is het 76. Ja, 5776. Maar dat is een hele andere kalender. Ik spreek over de kalender van Yahweh. Misschien kom ik daar straks op terug. De hemel vertelt Gods eer. Het geweld verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door tot de andere. Zo, de kalender van Yahweh wordt bepaald... Door de hemel. Misschien kunnen we nog herinneren. De hemel ontstond. toen het water. dat om de aarde stond. gescheiden werd naar boven. en de rest van het water. bleef achter op de aarde. de aarde was nog wel vol met water. en daartussenin. ontstond een gewelf. En dat werd een uitspansel genoemd. of een hemel. In die hemel plaatste Javé. Twee grote lichten. Misschien heeft u een bijbel waarin staat drie lichten. Ah, ah, twee. U nog herinneren, u moet zijn als een kind, als er staat twee, is twee lichten. De zon en de terren. In de grondtekst. Niet de maan. De maan staat niet in de grondtekst. De zon... Grote licht en de andere grote licht is de sterren. Kijk, het woordje grote, wat daar staat, wordt gebruikt voor een groot volk. Dat is hetzelfde woord, groot volk. Maar het zijn wel allemaal kleine mensen. En grote sterren, maar het zijn wel allemaal kleine sterretjes. Dat zijn de twee lichten die Yahweh plaatst in de uitspansel om te bepalen de dag de jaren en de vaste tijden. De maan komt daar niet in voor. De kalender van Yahweh wordt bepaald door de zon en de sterren. De zon en de sterren, niet de maan. De maankalender komt uit het Babylonische Rijk. En we spreken over de Babylonische maankalender. Het heeft een hele andere zo, so, ik zei al, dit wordt een kleine toets. We gaan een kleine toets maken. Ik ben nog in de examensfeer. Ik heb de vragen opgeschreven van de toets. Uh, dit is het boek des levens. Er zijn zeven vragen. Als u de vijf, meer dan vijf, goed hebt, bent u geslaagd. Ja, kom, u bent al tien jaar, twintig jaar op de weg... De vragen zijn heel simpel. We maken er een open examen van. U mag uw zwaard bij de hand houden. Dus u mag het opzoeken. Open examen. Vergis je niet. Als Yeshua straks terugkomt. Staat hij voor de rechterstoel. En dan neemt hij ook een examen af. Wat heeft u gedaan? Wat heeft u gedaan met mijn woord? Gedaan wat er in mijn woord staat. Herinner ze? Wie... Het woord doet. Wie de waarheid doet. En dan is het een echte examen. Zo zie je dit als een proefexamen. Vraag 1. Wat gebeurde er op de eerste dag? Goed. Ja, we zeggen er zij licht. Ja, dus op de eerste dag sprak God de eerste dag uit er zij licht. Wat gebeurde er nog meer? Genesis 1 vers 4. En hij maakte de scheiding tussen licht en duisternis. Open Genesis 1. Wat zei hij nog meer? En hij noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Dat was de allereerste dag in de kalender van Yahweh. Op zijn dag, de eerste dag. Die eerste dag wordt er scheiding gemaakt tussen licht en duisternis, dag en nacht. Zoals we weten dat licht en duisternis, één omwenteling, 24 uur is, hoe lang duurt dan een dag? 12 uur. En de nacht ook 12 uur. Zo, so, de eerste dag duurt twaalf uur. Op de agenda. En de nacht ook twaalf uur. Dat moet u even onthouden. Onthouden, dat is de eerste dag. De eerste dag van het jaar is exact twaalf uur. Want dat is de scheiding die hij maakte. Onthoud het even. Vraag 2. Uit hoeveel uur bestaat deze dag? Twaalf uur. Zo, er is een dag, de allereerste scheppingsdag... die er bestaat, heeft twaalf uur. Toen was de dag om. Toen werd het avond. En toen werd het ochtend. En nu Bijbel zegt, de eerste dag. Nee. Na de eerste dag komt de avond en de ochtend. Niet voor de eerste dag... Kan helemaal niet, want die was er nooit. Er was nooit een avond. Ja, hij zei, er is licht. Hij zei niet, er is een avond, er is een ochtend, en nu is er licht. Dat zei hij niet, nee. Hij zei, er is licht. Uit de duisternis. Dus er was never, nooit een avond en een ochtend. Kunt u begrijpen als een kind? kinderen erven het koninkrijk. Zo, de dag, de eerste dag, bestaat uit twaalf uur. Amen. We moesten Yeshua volgen. Want Yeshua deed alles wat de vader deed. In Johannes 11 vers 9. Wie is de eerste die uit de dood opstond? Lazarus. Nee, Lazarus was de eerste. So, Yeshua was niet de eerste die uit de dood stond. Maar hij gaf... Onderwijs. En hij gebruikte dat onderwijs... De, en dat is natuurlijk verwijzing naar de opstanding. En de opstanding is op de eerste dag. De opstanding is op één etenim. De zevende maand. De opstanding is op de bezuindag. Eén etenim. Luister. Eén etenim is niet hetzelfde als één tishri. Die fout heb ik ook gemaakt. Maar ik heb ontdekt dat er een groot verschil is. Ik zal even vertellen waarom. Tishri is de zevende maand. En sommigen zeggen de eerste maand. Daar is al oneenigheid over. Maar die komt van de Babylonische kalender. En de Babylonische kalender die gaat volgens de maan. De maan die om de aarde. Maar de maan maakt geen scheiding tussen dag en nacht. De maan zie je overdag en de maan zie je s'nachts. Die kan geen scheiding maken tussen dag en nacht. De maan heeft een omwendeling van 29 en een halve dag. En dat is een maand. Zo in een jaar, in een volledig jaar, mis je ongeveer 10 dagen. Daarom, als je telt, dan schuift alles 10 dagen op. En bij het de derde jaar wordt er een extra maand toegevoegd aan de Babylonische kalender. Om precies te zijn, zeven keer in negentien jaar wordt er een extra jaar aan de kalender toegevoegd. Bestudeer 1 chronieke 27. Daarin staat dat er twaalf stamhoofden werden geselecteerd... Overeenkomstig wat? Overeenkomstig twaalf maanden. Zo, de Bijbel kent uitsluitend twaalf maanden. Het is onmogelijk dat er dertien maanden zijn. Dat is alleen de Babylonische kalender. Die kent dertien maanden. Zo, het is een niet-Bijbelse kalender. Toch leven we daarmee. Nou, natuurlijk, ja, zou kunnen, het is een keuze. Ik leef volgens de Gregoriaanse kalender, die in januari start. Ja, mijn lessen zijn daarop gebaseerd. Gelukkig is de Gregoriaanse kalender volgens de zonkalender. En de zon bepaalt. Maar we lezen dat de kalender van Jaweh bepaald wordt door de zon en de sterren. En de eerste dag is wanneer er twaalf uur in een dag gaat. Hoe wordt die bepaald door de zon? Door de equinox. De equinox wil zeggen dat er exact 12 uur gaat in de dag. De eerste equinox, en wij noemen dat de lente Equinox, die is op 21 maart. En die kunt u zelf meten. Ik stond vroeg op wilde de equinox meten. Dat is uh, rond papiertje met een potlood rechtop staat en u meet de schaduw. Die is exact 180 graden. Als je die meet. Dan heeft u de equinox te pakken, de eerste dag. Dat was 21 maart. Maar dat is niet de eerste dag van de Bijbelse kalender. Dan nou wordt het nog moeilijker. Ja, luister goed. Hoe wordt de eerste dag van het jaar bepaald? Oké. Okay. Door de zon, 12 uur. En dat is op de dag van de equinox. Nou is er een brekende equinox door de NASA. En die zei dat de equinox dit jaar... En dan heb ik het even over. De lente equinox was 20 maart. Maar dat was berekend. En dat was berekend op het moment 11 uur in de avond. Dus die dag was het nooit 12 zonneuren. Dat is de volgende dag. 21 maart. Was het exact 12 uur. Ik kon het niet meten. Ik stond er klaar voor. Maar het was bewolkt. Je moet naar een hoog punt gaan. Ergens in uw stad. En u kunt dat ochtends... De opgang van de zon uit van waar de zon opkomt tot waar hij onderdaalt, zij de naam van Yahweh, geloof. Amen. Halleluja. Ja. Zo waar die opkomt, meet u en waar die ondergaat en dat moet exact een rechte streep zijn van 180 graden. Heeft u de equidonks te pakken? Dat is de eerste dag. Maar dat is in het voorjaar. In het najaar is het exact hetzelfde. Dus straks is er een equinox door de zon bepaald de eerste dag van etenim. Etenim is volgens de schepping de eerste maand. Etenim is de eerste maand. En de Babylonische kalender is dat Tisri. Maar etenim is niet hetzelfde als Tisri. De equinox in, de, in één etenim overeenkomstig de Gregoriaanse kalender is op 23 september. Het ligt niet aan mij hoor of u het woord van God wilt geloven van Genesis, dat de zon bepaalt en de sterren en niet de maan. Maar de Babylonische kalender, die loopt 10 dagen te vroeg. Daar valt 1 Tishri op 13 september. En 23 september is het dan volgens de Babylonische kalender Yom Kippur. Dan gaan ze volgend jaar een extra maand toevoegen. Dat zijn bijna vier weken. En de equinox volgend jaar is op 21 maart. Maar volgens de Babylonische kalender valt die ergens in april. Vier weken later. Maar ik heb het nog over de eerste kalender. De eerste kalender, ik noem het even de scheppingskalender. En welk seizoen van het jaar is het dan? De scheppingskalender. Voorjaar of na? Genesis 1. Eerste dag. Tweede dag. Laat er aarde groen doen opkomen. Zaaddragend gewas. Vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen. Waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. Welk seizoen is dat? Herfst. Er hangen de vruchten aan de bomen. En in de vruchten waren de zaden. Dus we spreken hier over de herfstequinox. equinox. Etenim is de eerste maand volgens de scheppingskalender van weer. De eerste maand. Ja, maar wacht eens even. Hoe zit het dan met Abib? Ja, op het moment dat het volk daar in Egypte was, werd het volk dat toen, op dat moment Israël genoemd werd, verlost van de farao. In welke maand? Abib. Abib, volgens de scheppingskalender, is de, hoeveelste maand? De zevende. Wauw. Etenim, de creatiekalender, en het volk, werd verlost in de zevende maand, Abib. Sabbatmaand. Sabbat is, zit u de gelijkenis met Sabbat? Zevende maand, Abib. Werd het volk verlost. En nu zegt Exodus 12, voortaan zal deze maand, Abib, de eerste zijn. Nu tellen wij van 1 abib. Maar dat is het andere kalender. Want hij zegt, ja wij zeggen, voortaan zal deze maand abib, de zevende maand, voor jullie de eerste zijn. Is die andere kalender, die scheppingskalender dan weggedaan? Nee, staat nergens. Die bestaat nog steeds. Want die heb je namelijk nodig om te kunnen tellen de sabbatjaren vanaf de schepping en voornamelijk de jubeljaren. Want de jubeljaren is vanaf de schepping. En in het laatste jubeljaar komt de Heer terug en wij wandelen in het licht. Dus wij kunnen weten wanneer Yeshua terugkomt. Maar dan moeten we de scheppingskalender hebben. Die start in Etenim. De eerste maand. Maar voor ons is Etenim geworden de zevende. Zo, so, wij tellen nu vanaf Abib en wij gaan naar de zevende. Wat gebeurt er in de zevende? Onze totale verlossing. Op de dag van Basuin. Op de dag van Yom Kippur. En wanneer is het feest? Op Loofhutte. Dat is de reden waarom Yahweh zegt, voortaan is Abib voor jullie de eerste maand. Waarom? Omdat jullie nu moeten denken en moeten tellen naar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Want in de zevende maand, daar ontvang je totale verlossing. Halleluja. Dat is de reden waarom Yahweh twee kalenders gebruikt. De, de scheppingskalender en deze nieuwe kalender die jij instelt op Exodus 12... Noem ik even de verlossingskalender. Want u bent verlost door het bloed van Yeshua. Wanneer? Waar? Waar bent u verlost? In welke maand? In Abib, want toen was het Pesach. Op de veertiende dag van de eerste maand, Abib, de nieuwe kalender, de verlossingskalender. Daar bent u verlost, want ook ons lam is geslacht. Dus uw verlossing, daarom vieren wij Pesach en wij vieren onze verlossing. En sommigen vieren een begrafenis. Ik snap dat niet hoor. Ik snap daar werkelijk niet van. Ik ga te ver vooruit, ik waren we bij uh, de opstanding van Lazarus. En wat zei Yeshua? Gaat er niet twaalf uur in een dag? Dat is één etenim. Dat is niet hetzelfde als één Tishri. Eén etenim, op die dag gaat het twaalf uur in een dag. En Yeshua verwijst daarmee naar de equinox. Die bepaald wordt door de zon. Want hij zegt daarna, zij die in het licht wandelen, stoten hun voet niet. We hebben het over Genesis. De scheppingskalender begint in de herfst, volgens de equinox, de zon, en dat is op één etenim. is niet hetzelfde als één tisri. Ja, een andere kalender, let daar goed op. Welke kalender werd er toen gebruikt? Nou, dat zei ik al, de scheppingskalender, dus vanaf het begin. En er is een nieuwe kalender toegevoegd na de verlossing uit Egypte, dat is de verlossingskalender, en die begint in... Abib. En Abib was de zevende, is nu naar de eerste gebracht en onze nieuwe verlossing, uiteindelijk verlossing, is in de zevende. Dat is de reden waarom Yahweh die nieuwe kalender heeft toegevoegd. Want we moeten verlost worden op de zevende. Welke dag en maand was dit op de kalender? Hij antwoord ook al gegeven, dat was 1 etenim. En die valt dit jaar op 23 september. Afhankelijk van de Gregoriaanse kalender kan die ook op 24 september vallen. Waarom? Omdat de Gregoriaanse kalender om de vier jaar een schrikkeljaar heeft. Dus kort, een dag aan het jaar toegevoegd. Dat wil niet zeggen dat de etenimkalender of de scheppingskalender fout is. Nee, de Gregoriaanse kalender maakt een foutje Nu moet die dingen omdraaien wat God maakt is goed het was zeer goed maar de Gregoriaanse kalender daar wordt een dag toegevoegd en daarom schuift het op door het schrikkeljaar van de Gregoriaanse kalender en met de Babylonische kalender is het helemaal probleem dus ik adviseer om de Babylonische kalender weg te doen ik kreeg een kalender en ik Dat klopt hier allemaal niets. Pesach klopt niet. Andere feesten klopt niet. Die zei, de deur uit. Die wil ik niet meer hebben. Ja, en ik ben gewoon gaan tellen vanaf de equinox. Want als je een kind bent, kan je gewoon tellen. Je telt één abib. Op de tiende dag moet je je voorbereiden op Pesach. En op de veertiende dag is het Pesach. Van abib. En dan vieren wij Pesach. Hoe zit het dan met die Babylonische kalender? Nou, misschien een paar teksten. Als je, je leest in Matthäus 16, gaan we er snel even naartoe. We volgen nog steeds Yeshua, de woorden van Yeshua. Dus je hoeft mij niet te volgen. Als dus ik Matthäus 26, vers 18, 19. Daar staat geschreven... Er waren daar fariseeërs en sadduceeërs. En de fariseeërs en sadduceeërs vroegen aan Yeshua... Geef ons een teken uit de hemel. Ja, ik zou zeggen... Ja, als je Genesis hebt gelezen... Dan weet je welke tekenen er zijn in de hemel... Die geplaatst zijn door Jahweh. Dat is de zon en de sterren. Maar de fariseeërs en de sadduceeërs wisten dat niet. Ze, Geef ons een teken in de hemel. Zegt Yeshua... Ja, als de avond rood is, zeggen jullie mooi weer, morgen. Als de ochtend rood is, zeg je wat anders. Maar de vaste tijden kunnen jullie niet bepalen. Zo, so, de farisees en de sadduceërs in de tijd dat Yeshua hier op aarde is, leefden volgens een andere kalender. En and die kalender was de Babylonische maankalender. En die wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. Zij konden dat niet bepalen. Ja, of ze nu blind waren voor het woord, of betoverd waren, of bedekt waren, dat weet ik niet. Maar je moet komen tot de volle waarheid. Yeshua zei op gegeven moment tegen zijn discipelen, ga vooruit. Je zult een man ontmoeten met een kruik en vraag aan hem om het paschamaal gereed te maken. Zo, de discipelen gingen vooruit. En zij ging het paschamaal gereed maken. Welke dag was dat? Abib de veertiende. Want volgens Leviticus 23 vers 5 staat op de veertiende van de maand, Abib, moet gij het paas gaan vieren. Zo, so, Yeshua die zegt, ik doe niets uit mijzelf. Alles wat ik doe, heb ik de vader zien doen. En ik doe alleen wat hij zegt dat ik doe, zoals de vader zegt in Leviticus 23, vers 5: Je viert de Pesach op de 14e van Abib. Wat doet Yeshua dan? Dan viert hij Pesach op de 14e Abib. Daar ben ik heilig van overtuigd. Later zegt Yeshua: Ik heb begeerd dit Pascha met u te vieren. Ik heb Vurig begeert dit Pascha met u te vieren. Dat zegt Yeshua. Heeft hij Pascha gevierd op de 14e Abib? Ja of nee? Nee. De is 23, vers 5 zegt: De 14e moet gij Pesach vieren. Op de 10e moet je voorbereiden op de veertiende, tussen twee avonden, in de namiddag, wordt het lam geslacht. De farisees en de sadisees vierden Pesach een dag later. Overeenkomstig de Babylonische maankalender. Wij hebben geleerd, heb ik ook geleerd, dat Yeshua exact veertien abib... ...moest vervullen met zijn leven. Waar staat dat in de Bijbel? Kunt u mij dat aanwijzen? Er staat alleen dat hij het lam was dat voor ons geslacht is. Dus hij heeft zijn offer gebracht... ...maar hij heeft honderd procent het woord van... ...ja, weggedaan, want hij zegt... ...ik ben het licht, volg mij en volg mij... ...dat wil zeggen, doe wat hij doet... Als hij Pesach viert op de 14e, vieren wij ook Pesach op de 14e Abib. Dat is niet hetzelfde als 14 Nissan. 14 Nissan is volgens de Babylonische kalender. En die valt op een andere dag. We moeten komen tot de volle waarheid. Ja, en op de tweede, de verlossingskalender. Wanneer is dan de eerste dag? Dat is volgens de zon, de equinox wanneer het twaalf uur in een dag gaat, en die valt altijd op 21 maart, behalve in het schrikkeljaar. Dat ligt niet aan de Bijbelse kalender, dat ligt aan de Gregoriaanse kalender. Zo, so, als de Bijbel zegt, zo in deze zon en sterren zijn bepalend, zijn aanwijzingen voor wat vast. Vaste dagen. Vaste dagen is een vaste dag net als Shabbat. Dat valt op de zevende dag. Zo so, één abib is een vaste dag, is altijd een vast moment in het jaar. En die dag is op de lente equinox, de zomer equinox. Dat is de vaste dag. Ga je daarvan afwijken, zoals Daniel geprobeerd heeft... En hij zal, wie zal, hij zal proberen de tijden te veranderen en zelfs het woord veranderen, wie de tegenstander. En dat heeft hij mooi gedaan. Een heleboel tuinen erin. Die, die volgen niet de aanwijzingen van Yahweh en omdat ze niet de aanwijzingen van Yahweh volgen, vieren ze de vaste dagen, Moedim, op verkeerde dagen. Nou, hoe? Ben je dan in staat om te bepalen wanneer het jubileaar is? Dat kan niet als je niet de basis correct hebt, de basis belangrijk is.